1 uur door Almegens met het NOS-journaal. cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa legt vanaf komende ochtend opnieuw het werk neer. Dit keer op de luchthavens van Frankfurt en Berlijn. De actie werd zondag al aangekondigd. maar toen wilde de vakbond nog niet zeggen waar het werk zou worden neergelegd. In Frankfurt begint de staking om 6 uur. en duurt die tot 2 uur s middags. In Berlijn wordt van 5 tot 1 gestaakt. De vakbondsacties begonnen vrijdag. ook toen werd er gestaakt op de luchthaven in Frankfurt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 Zeker twaalf dorpelingen raakten gewond. Veediefstal komt geregeld voor op Madagaskar. Doordat het steeds vaker het werk is van zwaar bewapende bendes... gaan de diefstallen ook steeds vaker gepaard met veel geweld. Zwemmer Michael Schoenmaker heeft op de Paralympische Spelen... goud gewonnen op de 50 meter Schotslag. In de spannende finale bleef hij zijn concurrenten net voor. En ook tafeltennister Kelly van Zon heeft goud gewonnen. Het weer vannacht brede opklaringen, maar ook nevel en mist. Overdag vrij zonnig, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Wij zijn begonnen met een nieuw jaar. Academisch en... Nou ja, als, als radio-uitzending natuurlijk ook. Het is de eerste uitzending van het nieuwe seizoen. Te gast is de rector magnificus van de Technische Universiteit in Eindhoven. Hans van Duin. En u bent van harte uitgenodigd om hem vragen voor te leggen. Als u iets wilt weten of wilt opmerkingen. Hij heeft zijn visie neergelegd over een radicale verandering in het onderwijs. Ook het universitair onderwijs. Hoe belangrijk de student is. Is eigenlijk voor zijn eigen ontwikkeling dat hij daar zelf veel mee moet gaan zorgen. Heeft u daar vragen of opmerkingen of verhalen over? U kunt bellen met 0800 1121. 0800 1121. U kunt ook e-mailen naar casaluna ncrvnl We kunnen tot twee uur erover praten. Uh, en ik, uh, wij hebben samen met lunch bedacht dat het in de aanloop naar de verkiezingen goed zou zijn om van een aantal knappe koppen mensen die weten hoe Nederland er in de toekomst uit zal zien, um, te vragen wat je moet stemmen. Nou, dat ga ik ook aan Hans van Duin zometeen vragen. Ik krijg al een berichtje binnen van Rinse Jan Veenstra. Ik heb economie gestudeerd aan de Universiteit van Groningen. Mijn vraag is um, dat universiteiten niet meer kunnen samenwerken met het bedrijfsleven, hierbij denkend aan onderzoek en een uitwisselen van kennis vooral op technisch vlak... om zo het maatschappelijk belang op economische pijlers te bevorderen... en van Nederland meer een high-tech land maken... bijvoorbeeld samen aan een elektrische auto werken... die over specifieke crisis en... Nou, dat is eigenlijk een heel warrig eh, berichtje. Als ik dat zo voorlees, denk ik... Ik kan er geen kaas van maken, Hans. Nee. Jij ook niet, geloof ik. ik nee, te luisteren. Maar... maar ik lees letterlijk voor ja, ja. wat Rinsian eh, te melden had. Goed. Uh, berichten die uh, wel snel houtsnijden, die kunnen we natuurlijk heel goed gebruiken. Voorbij de waan van de dag willen wij graag komen. Als je naar de debattenlijst kijkt en de politici. Denk jij dan, dit is de waan van de dag? Ja, ja. Met name als je naar de... Kijk, de programma's is nog een an, an ander ding. Maar ja. naar de debatten in het bijzonder. Ja. Dus uh, dat is echt de waan van de dag. Ja. Als we het dan toespitsen op het onderzoek en universitair onderwijs? Ja, daar, daar horen we ook heel weinig over. Ja. Ik vind dat... Uh, ik heb de studenten ook omgeroepen. Goed na te denken. Opgeroepen. Goed, goed na te denken. Waar ga je op stemmen? Ga sowieso stemmen. En als je stemt, kies dan voor een partij die... Uh, Onderwijs en onderzoek hoog in het vaandel heeft. Want ik vind dat echt ook onze enige grondstof. Dat zijn onze mensen die we opleiden. En daar zullen we het mee moeten doen in de toekomst. Meer hebben we niet. Want het gas is over 15 jaar op. Het gas is over 15 jaar op. Het is natuurlijk toch in Nederland, uh, in vergelijking met het met buitenland, als je kijkt naar, naar, naar Duitsland, hoe in Duitsland met. Uh, met scholing, met universiteiten wordt omgegaan. Er wordt met respect gesproken over universiteiten. Daar wordt, als je Merkel hoort, die, die, die, die zijn... Uh, ja, zeggen wij hebben onze welvaart te danken hè, aan, aan de inbreng van de universiteiten. En in Nederland is het natuurlijk toch een kostenpost. Kunnen we daar niet, wat, kan dat niet een tandje lager? Hè? Dus dat is toch de hele tijd de zoektocht. Dus dat is wel eens lastig. Uh, zeker in, in relatie met, uh, met je Duitse collega's of je Franse collega's. Maar ik vind het onderwerp heel weinig aandacht krijgen. Dit is natuurlijk, het gaat over Europa. Het gaat over de islam. Het gaat over de euro. Uh, ja, dus. Uh, banen gaat het over. Banen gaat het over. Ja, en ik denk dat juist banen in de toekomst. daar zal onderwijs een belangrijke rol in spelen. Absoluut. Ja. Ja. Op welke partij, dus ik, ja, ja. Als je dat gezegd hebt, welke partij moeten we dan stemmen? Of zijn ze uh, allemaal uh, ten prooi aan de waan van de dag? En, en je, nou, de je... een wat meer dan de ander. Ik. Uh, ik ja. Dus ik stem D66. Vanwege die paragraaf over het... Ja, ja, maar toch ook de, de uitstraling van de partij. Ja. ja. Is het, ik, ik, vanuit de wetenschap... De, de politiek heeft allerlei dingen te melden over, over uh, de wetenschap. En je krijgt de indruk... dat de kennis die zit in die huizen... dat die eigenlijk in de politiek geen gehoor krijgt. En is dat dan ook zo... je zegt dan het is de waan van de dag... maar betekent dat dan ook dat de kwaliteit van de politiek... heel laag is? Moet je dat dan constateren? Nou, ik vind dat dat heel erg wisselt. Hè. Dus, dus uh, je hebt natuurlijk... Uh, ik, ik vind dat eigenlijk alle partijen... dus de, de, de, de, de grote partijen... Uh, ook uh, CDA, PvdA, VVD hebben hele verstandige mensen. Dus ze maken zo'n kabinet en er zitten gewoon verstandige mensen in. Dus het maakt ook niet zoveel uit eigenlijk wat hun achtergrond is. Of ze liberaal zijn of socialistisch. Maar, bedoel... maar uh, die, die zijn er gelukkig nog wel. En, en die, die zorgen voor goed beleid. Maar je hebt natuurlijk toch de spraakmakers, degene die voor aanstaan. Dat is natuurlijk echt de waan van de dag. Elkaar vliegen afvangen en op getallen en jij liegt. En je... Het gaat nergens over. Het gaat echt nergens over. Hmm. Dat vind ik wel zorgelijk. Ja. En het gaat helemaal nooit over universiteiten of onderwijs of onderzoek. Eigenlijk toch dingen waar wij het van moeten hebben in Nederland. En als we het daar dan toch even over hebben, want je hebt niet willen klagen vandaag. Maar nou ja, laat ik dan eens even kijken naar dat um, artikel in de Volkskrant. Dat ik hier ook nog op liggen. Geschreven door een aantal hoogleraren aan de Radboud in Nijmegen. Dus net een andere universiteit onder de kop. De universiteit verdient meer vertrouwen. Um, dat er eigenlijk vanuit de politiek volkomen verkeerd wordt omgegaan met, de, met uh, de universiteiten. En dat daardoor juist dat, wat we zo belangrijk vinden innovatie in het, in het gevaar komt. Je zou het niet gelezen, misschien? Dus ik heb het niet, nee, niet, niet, niet kunnen lezen. Um, um, nou ja, maar de teneur is ongeveer zo samen te vatten. De universiteiten zijn te prooi aan een soort afrekencultuur. Ze moeten voldoen aan allemaal meetbare eisen. En het gaat over het afleveren van studenten binnen een aantal jaren. Terwijl dat wat je fundamenteel onderzoek noemt... dat daar minder en minder geld naartoe gaat. Ze stellen het zoveel woorden. Het gaat om de nieuwsgierigheid, de originaliteit en de ambitie van de individuele geesten. Daar komt later innovatie van en uiteindelijk ook welvaart. Dus die politiek zet op die wet op werkelijk verkeerde paarden. Is dat, ja, ja. Is dat ook echt zo? Of is dat? Ja, ik denk dat. dat uh, die, die politiek is met een andere termijn bezig. Hè. Dit, dit wat deze. Wat, als ik jou zou beluisteren, dat ja. is, dat is het, het lange termijn effect. Dan moet je durven investeren. Dat, ja. dat gaat over de toekomst. Dat gaat niet over de komende drie jaar of over volgende week. Daar is de politiek vaak mee bezig. En dat wringt ontzettend. Hè? Dus uh, ik vind dat ze dat dus, nogmaals, als ik naar Duitsland. Dat ze het in Duitsland dat in de gaten hebben. Dat dat, dat, dat langetermijnwerk is. Je moet blijven investeren. Omdat uh, dat zijn de generaties jonge mensen die, die eraan komen. En die, die gaan juist die, die, die gaan innoveren. Hè? Ja. Ik vind wel dat. Uh, dat, dat, dat de maatschappij vraagt om, uh, om, om cijfers... en om, om, om een soort uh, ja, rechtvaardiging van het geld dat ze erin stoppen... want er gaat er natuurlijk veel geld in om. Daar vind ik eigenlijk niks mis mee. Het moet, moet niet te gek worden, maar daar vind ik eigenlijk niks mis mee. Maar uh, het, het onderwijs zien... Ho hogescholen, universiteiten zien als kostenpost... en dat is eigenlijk wat er op het ogenblik aan de hand is... dat, ja, dat vind ik echt een hele verkeerde weg. Hè, dus... Uh, ja, daarom stem ik D66. <laughs> Goed. Ja. Dat is het eerste stemadvies dat we binnen hebben. U kunt reageren op uitspraken van Hans van Duin... rector Magnificus van de TU in Eindhoven... via 0800-1121. Wij luisteren naar zijn muziek, um, want er is een rock'n'roller. Lex Bolmeier. En vlak daarvoor de Rolling Stones, meegenomen door Hans van Duin. Uh, lekker? Ja. De Rolling Stones. Liefhebber van de, van de Stones. Ja, altijd geweest. Ja. Ja, geweldig. Ja. Ja. En dit was een bijzondere uitvoering? Dit was een bijzondere uitvoering uit uh, zo'n akoestische opname in Paradiso. Nou, ja. was je erbij? Nee. Jammer. Ja. Ooit wel naar concerten geweest van de, van de Stones? Nee, is er nooit van gekomen. Kan we dat? Nou. We wel naar, naar, naar concerten geweest van rockbands, maar, maar niet van de Stones. Ja, dat het is laatste jammer. concert waar we naartoe zijn geweest was ACDC in de Arena. Ja. Dat was op dinsdag. En op vrijdagochtend zat de piep nog in mijn oor. Dat was echt gigantisch. En toen dacht dat ik, dacht ik doe het dat is, doe ik al is, ook uh, niet meer. <laughs> ja. nou, daar kan ik me ook wel, even, wel iets bij, ja. bij voorstellen. Um, er zijn uh, misschien een paar dingen uit de kranten die. in, in, dat, in die, die voortdurende strijd, tussen aan de ene kant wat de politiek wil en wat de universiteiten hoog willen houden, zijn een aantal dingen gepasseerd. Bijvoorbeeld het bericht dat uh, Bernard Wintjes, de lobbyist voor het bedrijfsleven. Uh, die heeft voorgesteld om het universitair onderwijs onder te brengen bij economische zaken. He, want dan, uh, dat wat het dat de universiteiten kunnen opleveren... dat kun je dan meteen uh, te gunste laten komen van economische groei. Daar is vanavond in het programma In Twee Dingen op gereageerd door Pieter Leroy. Die is uitgeroepen vandaag tot docent van het jaar. En die was het niet helemaal eens met windjes. Nou, laat ik eerst zeggen wat u vooral niet moet doen. En daar ben ik toch een beetje huiverig voor. Vanuit VNO en CW is recent uh, een pleidooi gehouden om het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen eigenlijk maar op te heffen en bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie uh, te voegen. Juist vanuit de net uitgesproken gedachte dat dat goed zou zijn voor het innovatieve vermogen van de Nederlandse industrie. Ik hoop hartgrondig dat iemand er, uh, dat de politiek er voldoende belang aan hecht om een apart minister... voor Onderwijs en Wetenschappen te houden. Dat laat onverlet al de behoefte aan strategisch onderzoek... maar het benadrukt de behoefte aan goed onderwijsbeleid... dat ook niet op de korte termijn resultaten geeft... dat resultaten geeft over 20, 30 jaar... en goed beleid op het terrein van het fundamenteel onderzoek. Dat zijn twee voor mij heel belangrijke prioriteiten. Ja, Daar kan je het niet echt mee eens Nee, daar ben ik het van eigenlijk van harte mee. Eens. Ja. Ja. Uh, dat voorstel van windjes... Ja, vind ik ook geen, geen goed voorstel. Ja. Ik vind, uh, uh, wat, wat ik zei, waar gaat het bij ons om? Het gaat bij ons om het opleiden van de mensen. Dus onderwijs is toch zo belangrijk. En uh, dat hoort bij het ministerie van OCW. Hè? Ja. En uh, laat het daar blijven onder een sterke staatssecretaris of minister. En laten we allerlei speciale innovatieprogramma's lopen via het ministerie van uh, E, lijkt nou, ja. me prima constructie. Want het werd in trouw vandaag ook met zoveel woorden gezegd door die Mark Davidson. Die verbonden is aan het instituut voor biodiversiteit en ecosysteemdynamica aan de Universiteit van Amsterdam. Dat. Um, kijk, er zit toch een soort ontwikkeling in. Er zijn door minister Verhagen negen economische topsectoren, topsectoren. aangewezen. En um, 300 miljoen van het uh, in totale onderzoeksbudget van 700 miljoen van NWO... dus de Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek... dat moet besteed worden aan die negen economische topsectoren. Dus eigenlijk, hè, dat is dan dus een manier om alle onderzoek als het ware... Ja, in ja, te, te passen in, in... te kneden volgens die ja. negen topsectoren. En dan raak je ja. dus af van dat vrije, dat vrije onderzoek... Ongebonden wat onderzoek. uiteindelijk op veel langere termijn um, kan leiden tot fundamenteelere... Innovatie. Of, of... Nou, nou ja, dat is ook een, dat is ook een, een, een, een hele discussie in, in het universitaire uh, wereld. Uh, wat dat betekent voor NWO, hè, wat voor schuiving. Ja. Ik moet zeggen dat als wij als technische universiteiten komen daar niet eens zo slecht van af, Maar ik vind in principe uh, vind ik eigenlijk dat NWO gewoon. NWO is een geweldige organisatie. Die moet zijn rol blijven spelen die het altijd speelde. Ja. Eigenlijk moet daar wat geld bij. Hè, zo zou je het moeten doen. Want dat ongebonden, dat vrije onderzoek... daar is ook heel veel goeds uit... daar kan je voorbeelden van geven. Er zijn heel veel goede dingen uit uitgekomen. En uh, het, het passen rond die, die topsectoren... nou, je zet daar extra middelen op in. Vergeet niet, het, is natuurlijk allemaal, uh, het, het zijn woorden, het is jargon wat gebruikt wordt... maar het is uiteindelijk toch een grote bezuiniging die, de, die er gepleegd is. He, dat, dat, dat is echt zo. Er zijn zogenaamde versgelden weggehaald. En uh, NWO... Moet dat gat opvullen. Dat ja. is wat er aan de hand is. En uh, daar da zal de minister andere woorden aan, aan toekennen. En die zal dat misschien ontkennen. Maar dat is gewoon wat er gebeurd is. Ja. Ja. Dus ik vind dat. Uh, maar dat is natuurlijk. Als je, als dat je nou nadenkt de... over de, de toekomst van Nederland. Als <coughs> kennis-economie. Dat wordt steeds belangrijker. Juist. Dat aspect. Ja, dan zou je dus. Kijk, dan, dan moet je investeren. In, in zaken die voor de toekomst belangrijk zijn. De toekomst is dan niet volgende week of over een jaar... maar dat is dan over, over, over vijf jaar of over tien jaar. Daar zou je dan in moeten investeren. Hmm. Uh, maar dit is precies wat ik zei. Wij, het is dus een kostenpost. We gaan proberen daarop te bezuinigen. Hè? En dat, uh, er worden hele ingewikkelde constructies opgetuigd. Oké, okay, we doen er aan mee, want we proberen er het beste van te maken... Ik moet ook zeggen, door die discussie rond die topsectoren zijn universiteiten en bedrijfsleven ook wel dichter bij elkaar gekomen. Maar laten we zeggen, de verschuivingen bij NWO, ja, dat vind ik geen goede zaak. Nee. Ja. Tegels, zijn jullie bij, in Eindhoven juist, hier staan erom bekend dat je een hele goede band hebt met het bedrijfsleven? Ja, wij hebben een hele goede band met het bedrijfsleven. Ja. Dus ja, is het niet zo dat jullie eigenlijk gezegd hebben: ja. Wij gaan dat. Uh... Nou ja, maar goed, je, je, je, je hebt een goede band met het bedrijfsleven. Waarom is dat zo? Omdat je iets te bieden hebt voor dat bedrijfsleven. En je moet dus ook een zekere distantie hebben tot dat bedrijfsleven om, dat, om, om iets te bieden te hebben. Ja. Dus wij zijn ook gebaat bij het meer fundamentele werk, wat via je universiteit doorcijpelt naar, naar, naar toepassingen in het bedrijfsleven. Dus te veel aanschurken tegen dat bedrijfsleven, dat is eigenlijk op de lange termijn ook geen goede zaak. Ja. He, dus je, je, je moet daar een goede balans in vinden. Dus voor ons in Eindhoven, wij zijn kampioen in samenwerken... met, met name met bedrijfsleven. He, er is een ranking gemaakt, we staan wij nummer één. Fantastisch, daar zijn we heel trots op. Maar voor een belangrijk deel hebben we dat te danken... omdat we onze fundamenten goed op orde hebben. He, en die fundamenten hebben ook met NBO te maken. En met de financiering van dus NBO. Dus dat zuivere wetenschappelijke ja, onderzoek. Ja, absoluut. En hoe ziet dan die samenwerking... Hoe ziet dan in jullie geval die samenwerking met het bedrijfsleven eruit. Nou ja, je waar, hebt natuurlijk in, in Eindhoven... Dat, dat of in de omgeving van Eindhoven... dat ecosysteem Brainport. Hè, waarbij je natuurlijk toch... In, in, in een straal om Eindhoven... heb je heel veel high-tech bedrijven. Dus dat zit vlak bij elkaar. We hebben hele goede banden daarmee. Veel van... Veel Medewerkers van die bedrijven zijn deeltijd ook leraar bij ons. Die komen dan één dag in de week, die komen we geen speciaal college geven. Veel studenten doen... Uh, hm. studeren af of doen stages of promoveren bij het bedrijfsleven. Dus door de mensen hebben we een hele goede band. Ja. En uh, dat, is, uh, dat is belangrijk. Dat je, dat je, daarvoor is het belangrijk dat je dicht bij elkaar zit. En uh, uh, ja en. en dat, dat werkt zo goed dat, euh, nou ja, dat we uit die ranking nummer 1 zijn ja, uh, gekomen. Ja. Zo creëer je dan de slimste regio van Nederland. Zo creëer je dan... Hè? Van zo. de wereld, hè? Pardon. Van de wereld? Van de wereld zelfs. <laughs> yeah. ja. Nou ja, goed, je kunt erom lachen. Maar het, ja. het was toch wel... Uh, ik bedoel, daar hebben mensen heel hard voor gewerkt. En die keken naar Silicon Valley. En naar de omgeving van New York en Boston. En Stuttgart en München. En daar komt Eindhoven daar heel goed uit. Dus dat vind ik ja. toch wel geweldig. Dat zegt ja. iets over die regio. Ja, is natuurlijk... En ik bedoel, de, de, de, onze universiteit is aan de spin in het web. Samen met dat bedrijfsleven. Dat is, dat, dat, dat, dat is een heel mooi span. Hmm. Ja. Er is een um, mevrouw die reageert op wat jij zei over het onderwijs, andere vorm van onderwijs... de aansluiting van het VWO op de universiteit. Heel graag zou ik van uw gast willen weten... wat hij denkt over het onderwijs op het VWO. Bijvoorbeeld dat de studenten weinig initiatief mogen tonen... en dat het zitten en luisteren toch verveelt na een paar uur. En als de leerlingen zelfstandigheid tonen... worden ze afgestraft omdat ze moeten meelopen in het stramien. Om nog maar niet te spreken van de onbevoegde docenten met te weinig kennis die voor de klas staan. en de leerlingen weinig inspirerends hebben te bieden. De goede niet te nagesproken, natuurlijk. Die zijn er gelukkig ook en zijn zeer gemotiveerd. Ze um, houden in ieder geval van je muziek, heet die. Heel mooi. Maar ja, maar goed. Dus uh, is het, dat, dat is toch een nou, herkenbaar het, vraag. Of het is een, eigenlijk ja. meer een opmerking. Ja. Maar, maar het is natuurlijk heel herkenbaar. Ja, onbevoegde mensen voor de klas, dat zou je niet willen. Maar uh, de, laten we zeggen, de, de, de, de betere leerlingen op het VWO inspireren, hè, extra stof aanbieden. Ja, naar mijn gevoel gebeurt dat gewoon te weinig. En, en, en krijg je ook dat als ze bij ons komen, niet in Eindhoven per se, maar bij de universiteiten, dat ze zich dan helemaal te pletter schrikken. Want we komen ineens in een compleet ander stramien. Dus ook van tijdsbesteding en van tempo en, en van uh, eisen die er gesteld worden. Dus dat, dat wringt in dat systeem. Ja. Dus ik zou er voorstander van zijn. om die, die, de, de, de leerlingen veel meer uit te dagen. op de middelbare ja, school. Dus ook die vrijheid eigenlijk al veel eerder zelfstandigheid. Uh, zelfstandigheid, te geven. ja, maar wel dus. Uh, ik bedoel, wel echt uitdagen. Hè, met goede stof en. Uh, en. Uh, ja, met leuke projecten. Dat, dat, dat is mogelijk. Ja. Ja, het gebeurt te weinig. Andere reactie van Jeroen Dasbach. Beste meneer Van Duin. In uw verhaal zegt u dat de Politiek Den Haag. Universiteiten, maar zien als kostenpost. En het moet veranderen. En ik ben het daarmee eens. Vindt u ook dat studenten. en daarmee de klanten van de universiteit. ook te veel als kostenpost worden gezien? Hoe kijkt u tegen <güls> dingen als bijvoorbeeld de stufie? de lang studeerboete. en het inkorten van het OV-recht? Zou er dan ook meer aan de toekomst van Nederland gedacht moeten worden? Het is vast. Ik weet niet of. of was een student. student ja, <laughs> ja oké. Okay, uh, ik vind wel dat. Uh we ook wel een bijdrage mogen vragen van de studenten. Ik bedoel, degene die studeren in Nederland... zitten toch aan de goede kant van de samenleving. Ze zou je iets voor terug kunnen vragen. Ik vind, ja, die boeten, we waren er helemaal klaar mee. En dan komt zo'n discussie weer. En dan gaat het toch weer door. Dus het is een hele fuzzy discussie eigenlijk hm. geweest. Het is het bestuurlijk van de wereld een ramp. Nou ja, opnieuw op het dan loopt, je, je moet goed voorstellen hoe dat functioneert... bij die langstudeerdersmaatregel, die boete. Die wordt in eerste instantie verrekend met de universiteiten. En de universiteiten verrekenen dan met de student. Zo ja. is het, ja. Ja. En uh, dan kan je in Den Haag wel roepen... nou, dat hoeft niet bij die studenten... Maar, maar doe het dan ook niet bij de universiteiten. Maar daar werd niks over gezegd, hè. Dus daar waren we dan bezorgd over. Van, boeken, waar blijven wij dan? Ah, ik vind het. Uh, ik heb vandaag ook gezegd, in, in, in mijn reden, dat uh, de politiek, de maatschappij, die, uh, ga, dat, je komt niet meer weg met dat eindeloos lang studeren. Dus dat, dat, dat, We leven in een andere wereld, andere tijden. Dus kijk, studenten die uh, kunnen die lang studeren... boeten om door gewoon op tijd te studeren. Dus uh, zo simpel is het. Dus ik, ik vond dat zelf niet zo heel erg. Hm. Nee. Een beetje druk op de zaak. Ja, oké. Okay. Ja, ja, precies. Want ook ja. dat moet. Je moet ja, ook tuurlijk. doorwerken. Ja, absoluut. Ja. Terwijl, maar dat staat dan toch haaks op. De, de noodzaak ook. Dat je je breed moet ontwikkelen. Ja, maar goed. Je breed moet, ontwikkelen. Hè. Je moet je je erbij wel... doen. Je moet uh, bestuurservaring opdoen. Of ja, ja oké. Okay, dan doe je je, je je mag zeven jaar over een vijfjarige opleiding doen. Hallo. Ja. Uh, gaat het een beetje? Dus, uh, <laughs> hè? Ja. <laughs> Hoe lang heb jij gestudeerd? Heel kort. Ja. Ja, het klinkt als heel kort. Ja, het was ook heel kort. Ja. Hoe lang dan? Drie jaar. Oké, okay, ja, precies. Ja. Ja, is... <laughs> Oké, okay, komen we zo nog op terug. Natuurkunde. Ja, precies. <laughs> ja. Dat is niet uh, het, uh, het makkelijkste. Nee. Um... Oké, okay. is er iemand aan de telefoon. Meneer van Leest, nacht. Ja, goeienacht. nacht. Oh. oh. Ja, ik heb eigenlijk een opmerking uh, over het hoger onderwijs. Ik vind dat in Nederland te veel studenten kiezen voor vakken die maatschappelijk nou, niet zo erg nuttig, noodzakelijk en rendabel zijn. Zoals? Nou, dan noem ik psychologie en pedagogie en uh, communicatie, wetenschap en vrouwenkunde. En, nou goed, dat soort vakken. Dus daar gaat heel veel geld heen. En ik vind dat er best fors op bezuinigd kan, kan worden. Hm? Daarnaast lees ik natuurlijk in de krant van er komt een gigantisch tekort aan technisch personeel. Zowel op mbo niveau, ja. hbo niveau, waarschijnlijk ook universitair niveau. Er zijn politici die daar veel geld naartoe willen schuiven. Ja, nou dat lijkt me heel verstandig. Uh, nou ja, uw, uw gast die, uh, die is rechtmanifix van Eindhoven. Nou, bij Eindhoven is uh, dat wereldberoemde succesvolle bedrijf ASML. En ja, goed, dat, dat is een fantastisch bedrijf, begrijp ik. Maar ik, las eigenlijk ook in de krant, dat dat wordt, wordt, wordt gewend door buitenlandse ingenieurs. Dus dan denk ik van ja, is, dat nou, is, dat, is er wel voldoende belangstelling voor een Nederlandse student om ingenieur te worden? Is daar is geen tekort aan? Is, er, is, daar, is daar wel voldoende belangstelling voor? Hmm, dat is eigenlijk mijn vraag aan. Yeah. Maar, en zou je goed en zou je dus ook niet moeten stimuleren dat het ja, uit, de, dat er een ja, verschuiving plaatsvindt ik denk, ik van? Ik denk het wel. Ik denk ja. het wel. We, we hebben vorige week dat voorbeeld gehad van de bedrijfsschool van de NS, die dan zelf de monteurs gaat opleiden omdat die ROC's daarin falen. Nou ja, dat is dus een, een, een, ja. een, een, een teken eigenlijk wat er ja. gebeurt. Hans van Duin. Dus, dus, dus, dus nogmaals, zowel mbo-niveau, hbo als universiteitsniveau... ...ziet wij ernstig tekort, denk ja. ik. Nou, die meneer heeft wel gelijk. Hè, dat inderdaad uh, het gebied van techniek... Uh, ...bij de drie categorieën, de ROC's, de mbo's, de hbo's... ...universiteiten, grote tekorten. Er dreigen ook grote tekorten. Bedrijf ASML wordt genoemd. Er ontstaan in de, in de toekomst 1500 vacatures. Echt waar? Ja, het is echt gigantisch. Dus... Uh, ja, ik zou het prachtig vinden. <laughs> Differentiatie in collegegeld. Dus uh, ja. stimuleren, financiële prikkels om techniek te gaan studeren. Zou ik wel voorstaan? Dat kan. Je kan ja. dat, je kan dat, nou, dat, denk dat je, op, met financiële prikkels voor elkaar krijgen. Nou ja, goed. Je moet toch een duidelijk verhaal hebben dat je met een techniekstudie een prachtige toekomst tegemoet gaat. Hè? Dat de, en, en dat de wereld voor je open ligt. Echte wereld ligt voor je open. Dus uh, dat zou ik eigenlijk beter, een beter verhaal vinden dan financieel. Maar, maar ook, laten we zeggen... deze meneer zegt misschien... Uh, uh, uh, hij noemt een aantal studierichtingen... die wij dan niet hebben in Eindhoven... om, daar, uh, om die de nek om te draaien. Ja, eigenlijk zou dat uh, vanzelf moeten gaan. Er zijn natuurlijk heel veel studenten die psychologie kiezen. Echt, Als je kijkt bijvoorbeeld in, in Eindhoven... we hebben nu een mooie instroom bij natuurkunde... van honderd eerstejaars. Ja, dat vinden wij een mooi aantal. Maar... Er gaan in Amsterdam 1.400 mensen psychologie studeren. Het is totaal uit verhouding. En ook wat, wat, wat maatschappelijk uh, belang daarvan. Maar hoe zou dat dan komen? Want als het nou zo... Meneer van Leeuws, misschien heeft u daar wel een idee over. H waarom denkt u dat dat het geval is? Ja, nou ja, ik vind het, ik vind het wel een beetje verbazingwekkend. Want ik... ik, ja, ik... Ik denk dat honderd jaar geleden toen haalden Nederlanders nog wel een Nobelprijs bij natuurkunde, scheikunde en dergelijke. Dus ik denk dat toen die belangstelling voor techniek wel aanwezig was in Nederland. En ja, waarschijnlijk is dat de laatste jaren, omdat we toch, ja, we, we zijn een soort dienstenland geworden, hè, financiële... Banken zijn belangrijk, verzekeringsmaatschappijen. De maakindustrie vonden wij waarschijnlijk niet meer zo erg belangrijk in Nederland. De maakindustrie, ja. dingen maken, dat ging toch naar China of naar, of naar Duitsland. Dus waarschijnlijk is er een soort kentering gekomen in het gevoel: van ja, eigenlijk is de techniek of, of een vak leren niet meer zo belangrijk. Ja. Het, is zo, het is wel zo. Het uh... is wel zo. Wat die meneer schetst, dat is toch wel een beeld vanuit het verleden. Hè? Dus uh, zo, zo is het zeker geweest. Hè? Ik denk een jaar of twintig, dertig geleden is die kentering uh, heeft plaatsgevonden. Dus je ziet de laatste jaren, dat, uh, dat, dat weet ik gewoon bij de technische universiteiten... dat die instroomcijfers echt aan het toenemen zijn. Dus uh, het komt wel goed. Het gaat weer de goede kant op. Okay. Ja. gaan niet die aantallen natuurlijk bij, die, bij rechten, bij psychologie... Nee. Nou, je praat over duizenden studenten in Nederland. Ja, dat, dat gaan we niet halen. Terwijl ze, eh, eh, op terwijl ze in de technologische vakken wel met dat soort aantallen nodig zijn. Dus je zegt wel, eh, het we komt niet wel goed. dat soort maar het, aantallen, maar... Nee, maar, maar, ja. maar je zegt wel, het, het komt wel goed. Maar het is natuurlijk zeer de vraag of het wel goed komt. Of er niet veel ingrijpende veranderingen nodig zijn. Ja, maar goed... Uh... Het zit hem toch in de maatschappij, de ontwikkeling van de maatschappij... de keuzes die mensen maken. Ik vind ook dat het bedrijfsleven dan de taak heeft... om die banen aantrekkelijker te maken, ook financieel. Laat, laat, dan, laat dan goed zien dat je, goed, dat je lekker verdient en meer verdient... Ja. Als, je, als je techniek studeert. Dat is ook niet zo helder. Ja. Dus uh, wat dat betreft uh, ligt daar ook nog wel een, uh, wat te doen. Ja. Ja. Zit er een uh, soort... Ja? Ja, nee, nou, goed, ik heb er even één... Ik zei iets over die ASML. Is het inderdaad zo dat met name dat bedrijf wordt, wordt gerund door buitenlandse ingenieurs? Of is dat niet waar? Ja, dat is niet waar. De, de, ja. de, er werken veel buitenlandse ingenieurs. Ja. Bij ons op de high campus, uh, vroeger het natlab van Philips in Eindhoven... Dat, uh, daar werken ook heel veel buitenlandse ingenieurs. Maar ook heel veel Nederlandse ingenieurs. Uit Eindhoven, uit Delft, uit Twente. Absoluut. Oké. Okay. Ja. Meneer Verleest, ik dank u wel. Ja, het probleem niet opgelost, maar wel aangekaart. Dank u wel. Jasper, goeienacht. Hallo en uh, nacht. Uh, ik ben in Veldhoven geweest. Ik heb een rondtour gehad middernacht. Terwijl er geen personeel was met uh, een van de managers daar. In, uh, in, uh, in uh, witte, of, of van, die, van die schoentjes, en overrolletje met shop ja. en alles. Maar ik denk, uh, wij zijn goed met windenergie hè? Ja. En er, er werd uh, gezegd dat Duitsland een koploper is. In windenergie? Ja, maar hebben jullie het meest gevolgd dat de TU Delft een, een, een, een windbike heeft gemaakt? Die de afsluitdijk met 45 kilometer tegen de wind in uh, kan, kan, kan bereiden? Of bereiden, hoef ik niet. Ja bereiden, ja, bereiden. Heb je dat gevolgd, Hans? Eh, nee, nee, nee, nee. Nee, maar dat soort kleine initiatieven. Okkels, kent u die? Ja, ja absoluut. Ah, die doet iets met vliegers, hè? Ja. Maar, weet je, Nederland is, denkt van ja, nou is een leuk idee. Hartstikke leuk. Maar het, het gaat om de centjes, hè. China doet goedkoop aan, uh, aan zonnecellen uh, maken goedkoper dan Europa. En die komen allemaal hier naartoe. Dus ja, maar wat, wat is nou eigenlijk je, je vraag of je opmerking? Wat, is je, wat wil je eigenlijk zeggen? Nou, ik wil dat er zijn zoveel mensen in Nederland die hebben een goed idee. Hele kleine dingetjes. Net ja. zoals ik zeg van. doe, doe, doe een, een windturbine op auto's. Dat het, ja. dat, het, dat, het, dat het teruggevoed wordt naar een accu. Weet je, weet je hoe meer wind je tegen je ja. uh, auto krijgt. hoe meer het uh, gaat opladen. Er zijn een heleboel wetenschappers die zeggen. nee, dat werkt niet. Nee, nou, dat werkt dus wel. De, je, maar wat deze kan meneer. je dus tegen de wind in gewoon rijden. Ja, maar wat deze meneer zegt is. Uh, bedoel, er gebeurt. Op veel plaatsen bij de technische universiteiten. Niet alleen in Eindhoven. Maar in het algemeen in Nederland. Er gebeurt heel veel. Delft, Twente. Er gebeurt heel veel van dit soort onderzoek. Ja. Ja, bedoel, en dat vindt ook zijn weg naar het bedrijfsleven. Vindt zijn weg naar kleine spin-off bedrijfjes. Ja. Daar kan ik gewoon voorbeelden van geven. Dus, uh, ja, maar het is het grote daar zit het me niet de, in. De, de olie die we nu hebben. We gaan eerst de olie op, opbruiken, We gaan de kolen opbruiken... Uh, dat het er niet meer is. En als we niet voor die tijd gewoon met een oplossing komen, dan zijn we gewoon echt uh, sigaar. Er wordt, er, aan, er wordt aan gewerkt, Jasper. Wat zeg je? Er wordt aan gewerkt, Jasper. Dank je wel. lekkere muziek bij je. Ja, hè? prima. <laughs> Hoe zou je dit zelf afkondigen? Of John Fogarty. Ja, he? John Fogarty. Heb je ever seen The Rain? Freedom's Creed World ja. Revival. Geweldige ja. muziek, geweldige stem ook van die man. Ja. Ja. Ja. Ook een beetje Ja, Nee, dat moet het hebben, ja. He? Dat, dat is wel de, de, de, de basis, dat begrijp ik. Als die Nederlandse wonen, zou het een fijne supporter zijn. <laughs> Ja, ik vind het goed. Ja, vind het goed. Ja. <laughs> de club van de blues. Ja. Um, Europa, hebben we ja. gezegd. Dat moeten we even aan bod laten komen. Um, ze, nou ja, in de aanloop naar de verkiezingen is er, gaat het heel veel over Europa. Hoe kijk jij daar tegenaan vanuit de universiteit? De universiteit? Nou ja, kijk, uh, wij hebben in Eindhoven om de paar jaar een bijeenkomst... dat is altijd in de zomer, van, uh, van Europese studenten. Dan komen er zo'n 500 studenten. Ik denk zo ongeveer 500 studenten naar Eindhoven. Die spreek ik dan toe. En dan zeg ik tegen ze... ja, toen ik zo oud was als jullie, het was een jaar of twintig... het begin jaar zeventig, eind jaar zestig... toen kon ik eigenlijk niet met goed verzoenen naar Spanje op vakantie... want daar zat Franco, ja. die had Salazar in Portugal... die had kolonels in... Griekenland. Griekenland. Nou, ik heb het Oostblok. Dat was helemaal ontoegankelijk. Wat is die wereld toch klein geworden? Hè? Een, een, een geweldige ontwikkeling. En ik vind dat, dat je, dat mis ik in de discussie, dat die stip op de horizon. Dat je zegt, uiteindelijk willen we het toch doen naar een soort van verenigd Europa. En dat moeten we doen omdat we geen keuze hebben ten opzichte van de Verenigde Staten de grote opkomende economieën, India, China. Geen keus, absoluut geen keus. En dat we nu hiccups hebben en belangrijke, hele vervelende kwesties... met landen als Spanje en, en, en Griekenland. Maar dat andere aspect, zal ik maar zeggen... van een soort solidariteit in Europa hè, voor jonge mensen... dus dat, dat probeer ik toch wel de studenten te vertellen. Ik zag verleden, wanneer was het? Vrijdagavond... bij, wat heet dat programma, Knevel en Van der Brink. Ja was uh, uh, Arie Slop en Jolande uh, Sap. Hè? Ja. En, en dat zijn toch t -t twee vertegenwoordigers van partijen... die zeggen, nou, daar zit een zekere hoeveelheid bezinning in die partijen. Maar het ging, als het dan over Europa ging, ging het eigenlijk alleen maar over de euro's. En niet over die stip op de, op de horizon. Hè? Dat je, daar moet je aan werken. Misschien is het wel zo dat Griekenland uittreedt... of daar moeten de experts zich maar over uitlaten. Kan me eigenlijk niet zoveel schelen. Maar die stip op de horizon is een verenigd Europa, een sterk Europa, waar, waar jonge mensen, veel uh, mobiliteit van jonge ja. mensen. Als je kijkt naar de universiteiten, wat voor programma's er lopen over Europa. Wij zouden gewoon niet zonder kunnen. Hè? Investeringen die we plegen met Europees geld, investeringen die, die, die individuele landen, zeker landen als Nederland, kleine landen, niet kunnen dragen. Want dus is het, het is voor wel ons als, echt van levensbelang. Als Nederland uh, be bezuinigt bijvoorbeeld... op de gulden is echt belachelijk. Belachelijk. Als, als Nederland bezuinigt op uh, wetenschappelijk onderzoek, langs slinkse wegen, is, is er ja, wel wat tegen uit... ons gezegd, uh, gaan we naar Brussel. Ja, maar dat, ik, dat kun, is het kunnen jullie dat ook? Dat, je in, dat er wel Europese. Uh, nou ja, er zijn hele grote programma's, echt met miljarden. Uh, Horizon 2020 zit er nu aan te komen, dat is een programma, daar zit heel veel geld in. Dus daar zullen wij, Nederlandse Universiteit, ons best moeten doen om daar een fair share ja. uit te halen. Ja. En we zullen wel moeten, want in Den Haag is het niet meer. Nee. Maar lukt het He? je ook? Ik bedoel, want dan gaat het om ja, kwaliteit. Dan dat Nederland, je... Ja, dan gaat het om kwaliteit. Dat vind ik een ander aspect hè, van, van, van een groter ja. gebied, Europa, meer landen. Dat je, je, je, je neemt de maat niet ten opzichte van je collega's, hè, wij dan in Twente en in Delft. Maar je kijkt je meet de maat met uh, Europese grote topinstituten, universiteiten. En dat is natuurlijk veel sterker, daar word je zelf ook sterk ja. van. En als Nederland doen we het eigenlijk prima in, in Europa. He, dus uh, verhalen van uit, uit Europa is, is gewoon ja. niet aan de orde. Maar het gaat je afgezien van het geld, de economische eenheid. Maar ik vind ook de solidariteit. Nou ja, he, dat, is je, mens, dat is veel dus, belangrijker. Ik moet je zeggen, ik heb een. Uh, mijn, onze oudste zoon werkt aan een Spaanse universiteit. Hij is daar getrouwd, we hebben daar kleinkinderen. Die krijgt gewoon voor de een op de andere maand 10% salarisverlaging. He, dus dat, dat gebeurt gewoon. Dus we oh, moeten niet doen alsof dat, of daar niks gebeurt. Dus dat zijn gigantisch, als je kijkt naar de werkloosheid. Hij mag nog blij zijn dat hij daar werkt. heeft. Überhaupt ja. Dus, ja. ja. Dus, ja. Dus, Wat geeft echt, je zo n... heel ernstig? Ja, Wat doseert je zo'n scheikunde? Is niet ver uit het nest uh, gevallen. Ja, hij weet niet zoveel van de <laughs> nee, Ja, Dat is toch wel weer jammer. Nee, nee, helemaal niet. Ja, helemaal. Chemie is wel een heel cruciaal vak, volgens mij. Absoluut. Over, was jij zelf zo'n monomane student? Ja, behoorlijk. Maar. Zo van, dat mogen studenten nu niet meer zijn. De ingenieur van de toekomst is niet ja. meer normaal, ja. Maar, ja, maar, maar jij was het wel. Ik was het wel, dat was natuurlijk een hele andere tijd. Ik studeerde in de jaren zeventig uh, natuurkunde. En ik, ik vond het geweldig om natuurkunde te studeren. Ik herinner me vakken, als je die gevolgd had... Ik deed dat in en kon sommetjes maken over kwantummechanica. Dan, had je, dan was je er ineens, dacht je van one of the boys. Ik hoor daarbij, ja. weet je wel. Zo'n zo soort gevoel. Ingewijd in de Ingewijd mysterie van in, het leven. In de, in dat, ja precies, dat, de geheimen van zo'n vak. En, uh, dus dat gun ik studenten ook, dat gevoel. Want dat is een heel mooi gevoel. Maar uh, al een hele andere tijd stelde het bedrijfsleven ook hele andere eisen. Dus, ja. Dus, ja, ik was, maar ik was zelf ook uh, behoorlijk uh, monomaan. Ja, natuurkunde, natuurkunde, natuurkunde. En wat ik leuk vond ja, van de natuurkunde, ja. was de wiskunde. Ja. Vandaar dat ik, maar dan uh, had je dus het verkeerde vak. Nou ja, goed, dat je je kunt dat combineren. ja, je kunt dat combineren. Dat heb ik ook gedaan. Dus ik ben later, na mijn studie natuurkunde, gepromoveerd in de wiskunde. Ja. Dus na drie jaar natuurkunde... Via wiskunde. Via wiskunde. Via wiskunde. Ja. Ja, ja. Want wat is dan nog mooier aan wiskunde dan... In, oh, dat zijn die differentiaalvergelijkingen. Nou ja, dit, dit, dit is, dat is mijn smaak. Hè. Bedoelt, ja, dat zijn weet ik de, wel. De, ja. Ja, ja. Maar ik vond zelf dus... Uh, de rol van de wiskunde in de natuurkunde... vind ik heel mooi. Dus dus, kan je me dat uitleggen? Kijk, wij moeten mensen verleiden... om die technologie in te gaan. Ja, maar dan moeten we dus mensen hebben... die als ambassadeur de schoonheid van die vakken kunnen duidelijk maken. Wat, wat, wat is het, waarom komen de mensen niet? Waarom willen we het niet meer doen? Waarom gaan nou ja, we allemaal de, de, de, met de, de, duizenden rechten uh, en psychologie doen? Ja, ik denk dat dat toch te maken heeft met, uh, met het imago van het vak. Ik denk ook dat het... Ja, het zijn toch pittige vakken. Je zult uh, ja, daar... Ja, daar nou ja, we zijn er ja, toch okay. niet bang voor, voor? Nou ja, ik denk dat dat, dat, dat dat toch ook jonge mensen zijn... die, die, die Eigenlijk voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Dus de, de, de, ja. dan maar wat minder. Ja, Ik denk dat dat echt ook minder een beetje hard, te ingeslopen is. Minder dat, hard werken. Ja. Een beetje is, lui zijn lui. Zijn, ja. Nou ja, ik bedoel, de, de, de, de zesjescultuur wordt er wel gezegd. Dat ik ja. dan niet direct allemaal herhalen. En of ik daar nou nee. mee eens ben, weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik vind het leuker maar, om, om voor jou te horen... Wat, waar, maar wat, wat nou bij mooi bezocht. is dat die wiskunde in ja. de natuurkunde... of die combinatie... vond ik toch het geheim dat je... je kijkt naar een verschijnsel. Of je leest daarover en je schrijft behoudswetten op... Je Knutselt het in elkaar, dan rolt daar een wiskundig bouwwerk uit. En uit dat wiskundig bouwwerk kun je toch in zekere zin de realiteit terugconstrueren. Dat vind ik dus geweldig. En als je dan zegt wat is nou mooi aan techniek, dan denk ik uiteindelijk, of mooi aan een technische studie, dat is uiteindelijk toch het ontwerpkarakter. Dat je dus uit die losse onderdelen maak jij een nieuw, voeg jij iets nieuws toe. Dat is toch hartstikke mooi. De creativiteit die dat met zich meebrengt. Het ontwerpen, de design. In feite Magisch. is een chemicus is ook eigenlijk een soort architect. Ja. Je bouwt nieuwe materialen. Ja. Je bouwt nieuwe moleculen. Hartstikke ja. spannend. Ja. Jij zit te rekenen, vooral. Ik heb vooral zitten niet, te rekenen. Niet zitten maken. wiskundige ja, ja, zit modellen. Ja. Bewijzen. Je zit te bewijzen. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is ook wel mooi natuurlijk. Ja. Gelijk krijgen. Ja, je hebt iets. Je kunt natuurlijk, om, om, om, om gelijk te krijgen, kun je experimenten doen. Maar je kunt ook iets bewijzen. Nou, onder die omstandigheden is dit waar. Ja. Punt uit. Ja. Geen discussie. Ja. Nou, vraag ik me nog wel af... hoe die nerd, Hans van Duin... uiteindelijk... de rector Magnificus is geworden... die tegen zijn studenten zegt... grote vrienden en vriendinnen van mij. Daar, daar... daar zit 30, 40 jaar tussen misschien. Ik weet niet hoeveel... Ja, ongeveer wel, ja. ja. ja. Dus... Dus dat ga je niet in tien minuten... We hebben nog tien minuten tot twee uur. Dat ga je niet in tien minuten kunnen samenvatten. Maar dat is een ontwikkeling, denk ik dan. Ja, maar dat is ook veel tijd. Ik bedoel... Uh, ik heb zelf... Wat ik zei, ik ben, ik ben in Leiden gepromoveerd. Ik heb in de Verenigde Staten gezeten. Ik heb lang bij de TU Delft gewerkt. Ik heb in Leiden gewerkt, in Amsterdam. Toen weer terug naar Eindhoven... Waar ik gestudeerd heb. En de, ja, je maakt natuurlijk een hele ontwikkeling door. En ik, ik, Wat ik net zei, ik heb in Amsterdam... bij dat bij een onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica gewerkt. Fantastisch instituut, geweldige tijd gehad. Maar ik miste daar de studenten. Dus dat vind ik van een, geweldig van een universiteit. En ik dacht, nou, ik ga terug naar een technische universiteit... want dat leek me ook leuk. Dus, en ik heb een tas met aardige voorbeelden... en ga ik allemaal vertellen aan die studenten. Dus dat, dat zit er wel een beetje in ja. bij mij. En ik heb toch die, die beweging gemaakt richting dat onderwijs. Omdat uh, ja, er is, een, is ook een periode in, m, in mijn leven geweest dat ik heel erg met dat onderzoek bezig was. En eigenlijk ben ik er nog steeds mee bezig, maar ik zie het nu in een ander perspectief. Hm. Duidelijk? Ja ja ja, ja, ja, ja. Alsof het zo, zo vanzelf gaat, ik vraag me af. Moet toch, er zijn, moeten toch ook beslissende momenten zijn hè, in zo'n ontwikkeling. Maar ja, goed, dat is natuurlijk de. Te... Te snel. Om dat oh ja, even... dat is ook vaak het toeval. En, uh, ja. Ik heb nooit zo heel erg nagedacht over mijn carrière. Dus nee, ding, nee nooit is dus allemaal niet gepland. Ik ben in 2000 gevraagd om naar Eindhoven te komen. Als leraar toegepaste analyse. Dat is dan het vakgebied in de wiskunde. En ik was vijf jaar later rector. Nou, dat is niet gepland. Of dat is, dat is hebt, zomaar. Ja, omhoog pad. gevallen. Ja, ja. ja, in zekere ja. zin. Ja. Ik had ook heel weinig bestuurlijke ervaring. Ik voel me eigenlijk ook niet zo'n bestuurder. Dat vind ik dus mooi. Je bent niet een bestuurder. Ach, als, je voelt je niet een bestuurder. Maar je wordt wel als eerste in Eindhoven gevraagd... om langer dan twee termijnen te blijven. Dus dat vind ik dan wel heel opmerkelijk. Waarom doe je het dan zo goed? Juist omdat je oh, niet een bestuurder... nee, weet niet nee, of ja, ik het zo goed doe. Nee, maar... Dat zeg ik dan even. Nou ja, ja snap je? Wij, dit, waarom ze gevraagd hebben om nog... nog bij te tekenen is omdat wij midden in die onderwijstransitie ja. zitten. Mijn periode, tweede periode, zal aflopen in april, dat is halverwege het jaar. Dat is natuurlijk uitermate ongelukkig, want die eerste één, twee jaar dat je zo'n nieuwe, nieuwe onderwijssysteem gaat draaien, zijn er talloos veel ja, allerlei problemen, doen zich voor en er is weerstand en, dat, en nou, het moet allemaal opgelost worden. Dus nou, daar kan ik nog aan helpen. Dus, ja. uh, en, en dat doe ik graag. Ik vind het ook leuk. Je bent als wiskundige heel erg uh, bezig met problemen. Hè? Wiskundig probleem analyseren is niks mooiers. Daar dus, dus ben je heel erg specifiek bezig. En nu ben je heel breed bezig. Ja, ja. heel anders. Ja. Ja. Het zijn gewoon talenten die je dan hebt. Ja, nou ja, je hebt het vreselijk aan moeten winnen. Maar uh, nu na zeven jaar, ja. Hè? Je hebt er echt aan moeten winnen? Hè? Ja, enorm. Ja? Ja. Ja. En waar heb je dan? Zo... Nou, uh, hoofdzaken en bijzaken en... en uh, en overal een mening over mensen hebben. En de... ja. <laughs> ja. ja Ik zou zeggen dat je aan mensen moest wennen en hun, en hun psychologie. En hoe ga je ermee om? En... Ja, nou ja, dat, dat eigenlijk niet zo. Maar meer hoofdzaken en bijzaken, wat is belangrijk. En, hmm. en ook uh, ja, en overal, een, overal verstand van hebben. Ja. Dat valt lang niet altijd mee. En dat, dat heb je nu wel. Ik heb nu van meer <lacht> zo'n dikke verstand dan <lacht> ik zeven jaar geleden had. Ja. We hebben dus dat onderwijs, dat zat wel scherp in beeld wat we daarmee wilden bijvoorbeeld. Ja. En dat, dat leer je dan toch. Ik bedoel, dat is niet zo, bedenk je niet achter je bureau. Dan moet je echt uh, lang met die cijfers geworsteld hebben. En wat is er nu aan de hand en wat gaan we er dan doen. Ja. En, en dan komt het op. Ja. Ja. Dat doe je ook niet in eentje waarschijnlijk. En dat doe je ook niet in eentje, ja. absoluut niet. Hele goede mensen in ja. mijn omgeving, ja. ja. Ja. Even, even in, in, tussen neus en lippen door. Ik, ik, het is even mijn, nou ja, mijn eigen theorietjes. Dat bijna alle gasten die in Kazeloenen uh, komen... dat die ooit wel eens een verblijf in het buitenland hebben gehad. Korter of langer. En dat, dat, nou ja, het is, en, dat geldt voor jou ook. Je hebt ja. in de Verenigde Staten gezeten. Ja, ja, om het ja, iets ja. noemen. Wat heb, wat heb je daar gedaan? Dat was na mijn promotie. In Leiden ben ik uh, een jaar gaan postdokken. In de University of Minnesota. Oké. Okay. En dat was in, in, in die tijd, dat was het mecca van de differentiaalvergelijking. Ja. Echt het mekka van de differentiaalvergelijking. Er zaten gangen vol met beroemde mensen. Ik <laughs> ja. durfde bijna niet doorheen te lopen door die gangen. Zo beroemd waren die mensen. Maar dat is fantastisch. <laughs> ja. Ja. En... Um... <clears throat> Daar dus sloop je dan doorheen, rennen nee, je erheen nee, nee, of wandel nee, je er zo langzaam mogelijk. Ja, en maar dat waren grootheden in, op het vakgebied. Dus het uh, nou, was ontzettend leuk om daar. Had je daar iets aan? Ja, daar heb ik veel aan gehad. Ik heb daar inhoudelijk veel aan gehad, gewoon door colleges te volgen, door mensen te spreken. Maar ook uh, de hele ervaring. Hè? Dus wij hadden toen drie kleine kinderen naar de Verenigde Staten. Ja, hoe je dat allemaal gaat organiseren enzovoort... daar heb ik ook hartstikke veel van geleerd. Het dus is een geweldige tijd geweest. Ja. Ja, kan ik iedereen aanbevelen. Is Amerika... En het is ook zo bij ons in Eindhoven... Het is bij veel universiteiten... Dus je krijgt eigenlijk geen vaste aanstelling... als je niet zo'n ervaring hebt. Hmm. Kijken. Ja. Een... Omdat je gewoon moet kijken hoe het ook bij andere instituten werkt. Je moet echt uit Eindhoven zijn weggeweest voordat je daar een vaste baan krijgt. Ja. Belangrijk. Dat is, dat is toch grappig, hè? Je moet ook ook echt die vleugels hebben ja, uitgeslagen. Ja. En dat ook durven doen. En de, ja, zeker. En die, erva die ervaring dus van die reis en dat verblijf en alles regelen... met huizen en auto's ja. kopen en met de kinderen naar school. en Het hele, de hele rattenplan. Ja. Had je een cultuurschok daar? Niet in Amerika? Nee. Ik wilde altijd graag naar Amerika. Kijk, ze hebben hele rare presidenten van tijd tot tijd. Maar het is een fantastisch land. Moet je altijd even in je achterhoofd houden. Als je over Amerika een ge, gekke president hebt. Of. Straks heb je verkiezing, denk je weer, rolt er nu weer uit de hoge hoed. Maar het is een fantastisch land. En wat maakt het zo mooi? Ja, ik vind toch uiteindelijk de mentaliteit van de mensen. Ja, ja. vind ik. De, de, de, als je kijkt hoe daar gewerkt wordt, de, de, de, de vrijheid. Uh, ja. Werklust mogen, is belangrijk. Dus, werklust en ja. de, het optimisme ook eigenlijk. Ja. En daar, wij zijn. Het is ook met China. Dus als je. Ga eens naar Shanghai en kijk eens wat daar. Een, een, ook, ook onder de mensen, de jonge mensen, aan optimisme is. Hè. Ja. En dan, daarom hebben wij in Eindhoven ook gekozen voor zo'n optimistische dag. Weet je wel. Dan ga je weer zitten zeuren over geld en over problemen. Ja. En verkiezingen dit en verkiezingen dat. Ik uit. Maak ja. er iets leuks van. Want die studenten die jij uh, om je heen hebt. Uh, in Eindhoven, die zijn, die hebben dat ook. Die, die, nou, die, de, de, de, dat... optimisme... De, nou, die... dat hoop ik dat ze... dat, dat we nou een zetje in de, in de, in de ja. goede richting hebben gegeven vandaag, ja. Ja, ja tuurlijk moet je dat hebben. Ja. Goede toekomst. Ik... Uh, ik heb je gevraagd wat we moeten stemmen. Dat stemadvies is gegeven. Normaal zou dat aan het eind van de uitzending uh, doen, maar uh, we weten dat... Even kijken, krijgen we elkaar nog wel vragen van, uh, van luisteraars? Uh, mijn dochter heeft via een flinke omweg een ingenieurstudie gedaan. Toen ze goed betaald werk kreeg tussen veel mannen in de olie... <laughs> wat leuk is... bedacht ze dat het toch beter was om iets te doen voor mensen... voor minder geld bij artsen zonder grenzen. Zo lijkt ze verloren voor de techniek. Is het niet tijd om meer psychologie, filosofie... in de opleiding techniek te doen? Een moeder... Nou, uh, we, we hebben het er net zijn over zijn er gehad. Gevonden, he? He? We zijn er over dus begonnen. begonnen ja. Dus aan het ja. begin van de uitzending... dat, uh, daar, dat dus, uh, social sciences en humanities... Uh, aandacht voor psychologie... en de combinatie met technologie... dat is bij ons een, een, een, een belangrijk aandachtspunt. Ja. Dus uh, daar, daar zijn we wel degelijk mee bezig. Ik vind dit meisje is misschien verloren voor de techniek... maar ik vind het prima... Prima pad wat ze Prima weg, weg, toch? Ja, absoluut, ja. <laughs> ja misschien, ko misschien komen die dingen ja, ook ja, nog wel eens... Wie weet komt dat weer uh, anders terug, hè? dus uh, ja. geweldig. Even kijken, hoor. Um... Nou, een andere vraag laat ik even liggen. Zit er nog eentje? Oh, ja, ik weet niet of het klopt, dit. Weet u wat ik zo geweldig aan Hans vind? Vanaf de ULO heeft hij zich opgewerkt tot zijn huidige functie. Vandaag ontmoet ik hem weer na 40 jaar. Ja. Ik... ik... Zeger Wijnands. Zeger Wijnands, jazeker. Zeker. Ken je die? Ja. Van de ULO toen. MULO. Van de MULO, ja. ja, ja. Dus daar ben je begonnen? Ik ben uh, vroeger van de HBS gestuurd. Dat ging helemaal niet goed. En uh, toen ben ik op de MULO terechtgekomen. Hoe ho, komt dat dan? Wat ging daarmee? Ja, ik speelde altijd buiten. Ik, had, ik, had er, ik stopte er geen. Ik stopte er geen <lacht> niet voldoende tijd in, denk ik, ik. Ik weet het niet. Dus dit is toch wel. Dat is, dat, dat, toen dat was dan, ik 13, 13 jaar Op twee uur voor twee komt dit er nog eens even uit. Nou ja. Die ben ook wel raar, hè? Nee, dat begint, uh, je betekent, hebt het, betekent, het niet begint, Ik bedoel, Nee, dat begint uh... niet, dat snap <laughs> ik ook wel. Dus maar... ja, omweg. Dus ik ben uh, ik heb, ik ben HBS gezeten, weggestuurd. Uh, het ging allemaal niet lekker, dus de Mulo ging eigenlijk ook niet goed. En toen is er iets gebeurd. En dat is namelijk wij zijn verhuisd, mijn ouders, van Vlissingen naar Eindhoven. En binnen een maand was ik het beste jongetje van de klas. En dat kan dus gebeuren. En, en, en dat is zo gebleven. Dus ik heb maar die wat, was, af... wat was dan de verandering? Weet ik het? Ik bedoel, uh, misschien meer aandacht voor die school... of minder vriendjes. Of... Ja, dat was echt een uh, abrupte overgang. En uh, ja, het nee, dus, beste jongetje van de klas. Van de Mulo naar de HTS. beste jongetje van de HTS. Van de HTS naar de TH. Cum Blauw afgestudeerd. En het liep allemaal uh, prima... Kijk, het kan wonderlijk gaan, ook in het onderwijs. Ja. Soms moet je je weg zoeken. Maar laten we daar maar voor ruimte voor houden. Zoveel mogelijk uh, de vrijheid om uh, vleugels uit te slaan. Dat zou mooi zijn. Maar er zijn Heel nemen. belangrijk dat, uh, dat mensen hè, die, die weg nog kunnen bewandelen. Ja. Laten we dat vooral open houden. Ja. Ja. Dat is fijn. Hans van Duin, fijn om je te leren kennen. Dank je wel. Na deze lange, feestelijke dag. maar ja. ook nog zo laat geworden. Het is een goede reis terug naar huis. Volgens mij zijn jullie goed bezig in Eindhoven. Het is goed om dat te horen. En ik hoop dat er inderdaad uh, aanwas komt. Het lijkt mij belangrijk dat dat gebeurt. ziet er goed uit. Dank je wel. Uh, morgen bij lunch meer ah. aandacht voor de toekomst van Nederland. En morgenavond uh, uh, weer een Denker. Nou, zoiets in... Uh, te gast in Kazeloenen. En ik verraad even niet wie, maar dan moet u zelf maar gewoon Facebook kijken of zo. Of ons volgen op Twitter. Ik wens u nog een goede nacht. En uh, zeg ik tot, uh, tot later. Dag. Ik, ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nou, dat is jij. NCRV.